Hij pleit voor meer openheid. Bontes zegt dat hij niet wil opstappen... zoals onder andere Hero Brinkman eerder deed na soortgelijke kritiek. Haagse agenten hebben vorig jaar in totaal 663 keer geweld gebruikt. In 19 van die gevallen was volgens leidinggevende sprake van ongeoorloofd geweld. De cijfers zijn bekendgemaakt na een uitzending van Omroep West. Daarin vertelden oud-agenten dat vooral buitenlandse arrestanten... zouden worden geïntimideerd en mishandeld. De politie zegt dat de cijfers zijn vrijgegeven omdat de beeldvorming niet klopt. Een plan in Hogezandsappemeer om gekleurde pieten in te zetten is na fel protest afgeblazen. De stichting die het Sinterklaasfeest wilde organiseren kreeg doodsbedreigingen. De stichting wilde naar eigen zeggen op een ludieke manier aandacht besteden aan de discussie over de kleur van Zwarte Piet. Het feest wordt nu alsnog gevierd met alleen Zwarte Pieten. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen is het droog en schijnt de zon flink. Er is veel minder wind dan vandaag en het wordt zo'n 16 graden. Na morgen wordt het weer wisselvalliger met regen en wind. Dit was het NOS Journaal. Ah, nu ben je Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam daar staat tussen Naarden en Knoop het Muiderberg vijf kilometer... Ook de file op de A12 is hardnekkig, van Utrecht naar Arnhem... tussen Knopend Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 3. En op de A16 van Rotterdam naar Breda... tussen de randweg van Dordrecht en de Moordijkbrug 4 kilometer... door een stilgevallen auto is de linkerrijstrook dicht. De Toyota Auris TS heeft een netto-bijtelling van maar 123 euro per maand...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 De N.T.R. Dames en heren, goedenavond. Hier voor ons op tafel ligt een meer dan kloek boekwerk... Mary Go Wild, 25 jaar dance in Nederland... van gabber tot trance, minimal en dubstep. En onze gast is een van de mede-auteurs... want hij is het geweten van de dance in Nederland... en zat vanaf dag 1 met zijn neus op de eerste rij als journal... Muzikant en danser. Hier is Gert van Veen. Uw presentator is. Petra Possel. Dus de muziek die Nederland op zijn kop zette. Gert van Veen, pionier van de dancemuziek. Waar, waar luisteren we naar? Dit was uh, Mary Go Wild, toch? Mary Go Wild, de titel van het boek? Ja, de, en de track uh, gemaakt door Croveyard. Jeroen Verheij, uh, beter bekend nog als Secret Cinema. En dit was een van de favoriete tracks van de andere hoofdredacteur van het boek, Arne van Terphoven. En um, voor hem Vertegenwoordigde deze track echt wat het is om op de dansvloer te staan en helemaal los te gaan. Ja. Yeah. Um, nou, het is ook wel een goede titel. Merry-go-wild. Dat is het hele idee. Je gaat lekker. Los uit heupen. Los. <laughs> <laughs> ja, ga jij nog veel los? Want je werd aangekondigd als, als muzikant en, uh, en als journalist, maar ook als danser. Nou, dat is een beetje veel gezegd, maar ik. Um... Ik heb toch echt wel op de dansvoer gestaan in ieder geval. Ja, <laughs> de afgelopen, maar de afgelopen weekend ook. Oh ja? Um, hoe, geef mij eens een idee van jouw manier van dansen. Hoe, hoe dans jij? <laughs> nou, ik, um, ik zweef een beetje mee uh, met de muziek. Um, meer doe ik niet. Uh, maar je, je, de beweging is ook in je hoofd heel erg belangrijk. Hè? Je gaat gewoon mee in de muziek. En mijn. Um, ja, het is het hele eigenlijk je hele systeem beweegt mee op die uh, groove die echt urenlang doorgaat en dat is een uh, heel aangenaam gevoel voor je lijf, is ook heel gezond. Ja. Ja, ja, ja het is een soort conditietraining. Je hoeft niet aan fitness te doen waarschijnlijk. Ik zag, de afgelopen zes dagen heb je nou ja, bijna dag en nacht... maar in ieder geval hele lange dagen gemaakt op het ja. uh, Amsterdam Dance Event. Er zijn 250.000 toeristen geweest in Amsterdam de afgelopen weekend. en daarvan, ja, Een deel daarvan kwam wel degelijk voor dit event. Uh, wat heb je allemaal gedaan in die, in die zes dagen? Nou, de, eerste, de woensdagnacht begonnen we met de presentatie van Mary Go Wild. Dat was echt heel erg gek in de Rabo zaal van de Melkweg. Ja. Dat is een nieuwe grote zaal. Dat was uitverkocht en um, echt eigenlijk de hele scene. Iedereen die uh, in de afgelopen 25 jaar iets heeft betekend... of in ieder geval een aantal van de kopstukken daarvan... die waren allemaal bij elkaar gekomen en... Uh, ja Het boek werd dus gepresenteerd. Een aantal mensen vertelden ook uh, het een en ander. Uh, en denk, veel DJ's neem ik aan of niet? Die waren dan op het einde. Maar het leukste... We hebben ook het Quasar zelf gespeeld. Maar het leukste was echt uh, gewoon de, dat de hele scene bij elkaar was. En dat iedereen ook wel best wel trots is dat we dit met elkaar hebben gedaan. Een boek van 600 pagina's waarin 25 jaar geschiedenis wordt uh, verteld. Met geweldig veel leuke foto's uit die 25 jaar. Er zijn echt uh, honderden fotografen... en mensen die gewoon allerlei schoenendozen vol met plaatjes, uh, flyers, foto's... hebben allemaal, um, ja. iedereen heeft het uh, bij elkaar ingeleverd. En een groot aantal schrijvers hebben allemaal een stukje van de geschiedenis uh, verteld. Dus het is echt een um, samenwerkingsverband van een heleboel mensen... En dan is het wel echt helemaal te gek als dat ook zo'n uh, boek oplevert. Ja. En dat het een boek oplevert en dat die geschiedenis nu geschreven wordt... dat betekent ook erkenning voor, voor de dance in Nederland. De dance ja. die toch eigenlijk vanaf de start in 1988 behoorlijk verontachtzaamd is. Ja. Ik begreep uit het boek dat Jip Golstein toch de Eminence Gris voor ooit... Hè? De, ja. van de, van de popjournalistiek echt vloekend die hele ontwikkeling heeft gade geslagen... waar eigenlijk bijna alle popjournalisten in Nederland waren tegen. Een enkeling uh, ja. nagelaten. En jij was, uh, je werkte toen voor de Volkskrant. Jij, uh, jij zat er bovenop, je deed mee, ja. je danste mee, je maakte muziek. Maar je schreef er ook over. Ja, ik snapte ook niet helemaal... Um, kijk, zoals in die tijd, in uh, 88, de kranten... Uh, of, ja, de, gewoon, je hebt een aantal grote kranten, die heb je nog steeds. dus wat dat betreft niet veranderd. De Volkskrant, Parool, de NRC, Telegraaf, AD. En um, muziek aan het oor. Uh -huh. En al die journalisten die uh, eigenlijk als er dan iets nieuws gebeurde... dat was eigenlijk altijd... dan keken ze allemaal naar elkaar van... Uh, wat vinden we hiervan? Vinden we dit goed? Of is dit oké okay, of niet? Bijvoorbeeld uh, Red Hot Chili Peppers was iedereen dan meteen... dat was uh, een jaar eerder... Ja, te gek, weet ja, je wel. Pixies. 30, ja. Heel goed. Fantastisch. Maar dat waren waar... met gitaren, was dat? Ja. Toen gebeurde de house en uh, ja, ik snapte het gewoon meteen. Maar op dat moment, iedereen keek naar elkaar en de handen gingen in de lucht. En, uh, of liever gezegd, het ging niet in de lucht. Ik stond er helemaal in mijn eentje opeens. En ik snapte echt niet waarom de rest het niet begreep. En uh, was ook best wel verbaasd om te merken dat uh, niet alleen dat ze het niet begrepen. Maar dat ze er ook best wel agressief op reageerden, zeg maar. Op uh, gewoon dat ik dan Precies. opeens... Want ik had natuurlijk in de Volkskrant, ik had, uh, dat was wel leuk... Op de kunstredactie in die tijd werkte alleen maar eigenlijk mensen... die uh, echt helemaal in de hogere kunsten zaten, weet je wel. Dus gewoon echt de hele serieuze literatuur, uh -huh. beeldende kunst, alles. En daar kon ik het op zichzelf heel goed mee vinden... Uh, en ja, ik vertelde van... Uh, jongens, er is hier een revolutie aan de hand in muziekland. En uh, nou zeiden allemaal... nou, uh, te gek, schrijf op en uh, leg het uit. En dat deed ik dus. Maar het punt was dat de andere kanten... die hielden allemaal hun mond. Dus... Uh, het leek net alsof je die revolutie praktisch zelf had bedacht. Toch? Nou, dat werd ook op een gegeven moment beweerd en de gewoon pure. Het van veen maakt revolutie. Nou, nee, daarom werd ik opeens als housepauze opgevoerd of als houseguru. Mm -hmm. Van ik was daar bezig om gewoon iets wat ik dan zelf leuk vond uh, gewoon uh, aan de wereld te slijten als de nieuwe revolutie, maar het was eigenlijk niet waar. Nou, inmiddels met dat boek wordt wel aangetoond. <laughs> en dat wisten Precies. we eigenlijk ook al wel. Want laten we wel zijn, die hele dance-industrie. dat is een industrie geworden. Dat ja. is helemaal los gezongen inmiddels van het clubcircuit. Gelukkig gebeurt daar ook nog heel erg veel. En zijn er nog heel veel experimenten en onderzoeken, muzikale onderzoeken. Deze Jeroen Verheij, overigens, die we net hoorden. de man achter Mary Go Wild uh, en Grooveyard. Die uh, Grooveyard, die, uh, die heeft toch nog wel vijf jaar geleefd van deze plaats. Dus dat is helemaal. dat was toen. Ook al goede businesses dus blijkbaar. Ja, dat is zeker. Het, ik bedoel, het is. Uh, kijk, dat vind ik heel leuk. het is Dit is echt een, een wereld die is nu ook echt heel commercieel geworden. Tenminste de, de bovenkant. met uh, Van de DJ's, de ts ja, van de, precies. de samenleving. En uh, dus de nieuwe nummer 1 van de DJ top 100 Hard wel, ook een Nederlands jochie. Uh, hartstikke leuk. Maar. Um, Kijk, die hele laag bestond nog niet 25 jaar geleden. Toen was het alleen maar een underground. Gewoon allemaal enthousiaste mensen die ja. dachten... hé, hey, te gek zo'n feest geven met een DJ en publiek die het uh, helemaal begrijpt. Um, en die wereld bestaat gelukkig ook nog steeds. En die is ook wel degelijk gewoon de, eigenlijk de voedingsbodem... en de, het kloppende hart van de van hele wereld. Voor de innovaties scene. en, en ja, voor ja, ja. de veranderingen binnen die, binnen die scene. Luister, als u kunt reageren op deze uh, uitzending vanzelfsprekend... misschien was u er wel bij in 1988... en dacht u, wat een klerenmuziek, kan dat niet uit? Teringherry. Teringherry was het. He, dan mag u dat rustig aan ons mailen. U mag ook een geheel ander verhaal vertellen... want dat vinden we allebei leuk. Uh, u doet dat dan uh, aan, aan ons, aan kunst... Kunsthof, uh, Radio is onze website en daar is een gastenboek. Je kunt ook twitteren, hashtag Radio Gert van Veen is vandaag uh, mijn gast. Hij is muzikoloog, hij is journalist, hij is popmuzikant. Hij danst dus ook een beetje. En hij is pionier van de danswereld, Een wereld die vanaf 88 in Nederland en de rest van de wereld trouwens ook... langzaam maar zeker heeft veroverd. Het clubcircuit ontsteeg en uiteindelijk big business is geworden. Samen met anderen schreef je het boek Merry Go Wild. Het is een prachtig. Een boek geworden, groot kloek, zwaar boek. Eigenlijk als je gewoon een dag zeg maar, met zo'n boek loopt... dan heb je je training ook wel weer gehad. Uh, het is ook nog eens een keer, ik ga niet alle details geven... maar ontzettend betaalbaar... omdat jullie het gewoon eigenlijk allemaal voor de lol hebben gedaan. En ja. het valt via uh, de Facebook-pagina van Miracle Wild te bestellen... want het is alleen maar online beschikbaar. En het geeft een heel mooi overzicht van een kwart-eeuw-dance in Nederland. En jij uh, was met een paar andere mensen... die in dit boek ook heel duidelijk uh, geportretteerd worden... Ge ja, getuigen van de geboorte van de dance in Nederland. Je was er zelf bij betrokken. Laten we eens teruggaan naar dat moment. Beschrijf eens wat er zo rond 88 precies gebeurde. Um, ja, in 88... Ik was samen met een vriend van mij, Corne Bos. Die werkte bij uh, platenmaatschappij Megadisc. Van uh, Wally van Miedendorp. Mm -hmm. En um, Corné, met Corne kon ik het heel goed vinden. Hij als... Uh, hij was de perspromoter van Platenmaatschappij. En kwam dus altijd bij mij met: hé, hey, uh, moet je dit eens horen? Dit VR vast te gek. Bijvoorbeeld, uh, uh, datzelfde jaar hadden we de Pixies. die voor het eerst in Nederland kwamen. Die nog, uh, ja, ze dus zijn nu inmiddels ook een klassieke band. maar het was op dat moment. Uh, nog niemand had ervan gehoord. Nee. Um, <clears throat> en Cornelia kwam op een gegeven moment ook met: uh, die zei van: hé, hey, ik hoor allemaal van die verhalen over uh, nieuwe. nieuwe dansmuziek, house. En. Um, Laten we daar eens naar gaan. Laten we eens gaan kijken. En toen zijn we eerst een keertje naar uh, de Boccaccio in Gent geweest. Uh, daar in België was... Het was eigenlijk een iets andere stijl. Die heette new beat, maar het was wel hetzelfde idee. Uh, gewoon een zaal, een uh, hele club vol met dansende mensen. Dat was heel te gek. En we zijn het eerste feest gegeven dat uh, Joost van Bellen en Eddie de Klerk gaven... in een uh, locatie in Amsterdam, de Bank. En Eigenlijk noem je ook al meteen de twee andere grote pioniers he, uit. de Ja, ja, ja, ja. Pre precies. En uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik die weken daarop, ook samen met Coné, naar de Roxy gegaan. En ja, de, ik denk de, de, de derde keer of zo dat ik gewoon zo'n feest meemaakte. Toen snapte ik het gewoon. Extravaganza Club in Amsterdam, de Roxy. Ja, uh, ik snapte gewoon wat de bedoeling was van die muziek. Hoe te gek het was om op de dansvloer te staan. Toen stond ik echt trouwens uh, wel degelijk... Maximaal op de dansvloer. In gewoon... een afgeknipte spijkerbroek toch? <laughs> of is dat een ja, latere outfit. Dat was iets later en toen was ik enigszins um, van god los. Maar dat, okay. um, daarover daarover later de... we meer. <laughs> <laughs> um, maar gewoon echt de helemaal, dat je echt je helemaal los kunt schudden. En um, verdwijnen in de muziek. En gewoon hoe gezellig het was met al die mensen op de dansvloer. Dat was echt helemaal te gek. En ik uh, snapte ook precies waarom die muziek gewoon zo juist zo monotoon was en dat het maar doorbleef gaan. Want op die manier werd op een gegeven moment je ratio eigenlijk uitgeschakeld en bewoog alleen nog maar je lichaam op die muziek. En dat was gewoon een heel bevrijdend. Het gevoel. loskomen van je ratio, daar ja. ging het om. Ja, dat is wel echt heel belangrijk en ja. dat je gewoon dat is ook een van de, de misverstanden geweest over, over House de hele tijd. <tiek> Kijk, in die tijd, alle popjournalisten. die uh, waren. Ja, gezegd heb ik ook wel eens opgeschreven in de Volkskrant. waren dan gesjeeste studenten. Uh, um, Nederlands of iets dergelijks. En die. Uh, de betekenis van popmuziek. die werd helemaal geduid aan de hand van teksten. Dus Bob Dylan, dat was te gek en geweldig. Want je kon helemaal die teksten ontleden en proberen erachter te komen. En die teksten die had House niet. Of in ieder geval nauwelijks. Dat waren House repeterende, een paar, een Repeterende kreten. kreten. En dus dan werd er gezegd: ja, maar deze muziek betekent niks. Nee. Want het heeft geen. De terreur van het niets. Hè? Dat ja. is dan een term die je tegenkomt. De grote Terwijl... leegte. Kijk, en dat was ook uh, een van de dingen die echt wel irritatie opleverde uh, bij mijn collega's. Want ja, ik had in de Volksstand op dat moment alle ruimte. En ik betoogde ook dat gewoon, als je kijkt naar de klassieke traditie... de hele klassieke traditie is gewoon instrumentaal. En werd ook de betekenis van muziek zeker niet gewoon afgeleid aan de hand van de teksten. We hebben het nu over Mozart en Bach. Eh? Ja, daar hebben we het over, ja. Ja, de andere grote jongens. Uh, de, Muziekwetenschap, toen ik het studeerde, was een hele geheel klassieke studie. Ja. Dus ja, daar wist ik gewoon alles van. En... Waarin trouwens ook heel veel teksten weer worden gerepeteerd hè. En eindeloos ja. opgevoerd. Dus... En maar gewoon het hele idee dat, dat, dat liederen. Dat waren niet, die waren niet beter dan instrumentale stukken. Sterker nog, de gewoon echte puristen, de muziekpuristen, die vonden dat muziek zonder teksten. Mm -hmm. Dat was de hoogste vorm. Want die had gewoon. de muziek drukte zichzelf uit. En kijk, dat is gewoon met. Uh, met house in feite net zo. Ja, in het boek staat ergens: house is een uncontrollable desire to jack your body. Vrij vertaald, hè, uh, om om ja. je lichaam op te jagen, op te drijven eigenlijk naar een grotere ja. hoogte, waardoor je het verstand uitschakelt. Dat is ook misschien precies de clash die er plaatsvond. Namelijk ja. dat, dat die journalisten over wie jij het hebt... die werkten uh, toch voornamelijk met hun hoofd. Die stonden niet zelf Precies. helemaal nee. uit hun plaat te gaan. Nee, ze stonden ook, uh, als ze al een keer kwamen kijken... heel ongelukkig daar aan de zijkant toe te kijken. En, en na, over Bob Dylan na te denken. Een, nee, <laughs> en snapten het niet. Nou. Terwijl, dat was heel grappig ook. dat um, Bijvoorbeeld, um, op een gegeven moment hadden we met uh, Quasar een... Um, dat is jouw band, hè? Uh, dat, is, dat is mijn band, sorry. Um, een Surinaamse zangeres een bepaalde periode. En toen waren we een keer op een familiefeestje bij haar... en die hele Surinaamse familie die nooit house had gehoord... maar we liet gewoon een aantal tracks horen. En die hele familie gewoon was in de huiskamer. Iedereen stond te dansen en... Het was gewoon geen enkel probleem om uit te leggen hoezo en waarom. Ze snapten het gewoon meteen. En dat was gewoon nog een keer het bewijs. Dat Nederland was gewoon zo'n ongelooflijk stijf, calvinistisch... nog niet uh, klaar met het Victoriaanse tijdperk land gewoon, weet mm -hmm. je wel. Dansen werd beschouw gewoon beschouwd als fout. Als gewoon echt gewoon niet oké. Okay. Een sport van de duivel. Precies. En... Um... Ja, nou, wat daar wel interessant aan is... is dat het uiteindelijk... dat ben ik in jullie boek tegengekomen... dus ik weet niet opeens heel veel wat ik yeah. ook wel leuk vind. Want ik wist bijvoorbeeld helemaal niet... dat het oorspronkelijk uit de zwarte gay scene... van Chicago uh, ja. is gekomen. Ja. Maar als ik aan de zwarte gay scene daar denk... Uh, dan, denk ik aan dan denk ik aan zwarte muziek... dan denk ik aan, dan denk ik aan, aan soul... Uh, misschien een beetje jazz. Uh, wat gebeurde er dan dat het in één keer... Dat een ja, je hebt natuurlijk van... in, de, in de jaren zeventig ook al de disco gehad. Ja. En, en kijk, alle, alle belangrijke vernieuwingen in de populaire muziek van de 20e eeuw. zijn altijd voortgekomen uit de zwarte cultuur. Dus de eerste jazz, de blues, soul enzovoort. We gaan het niet over Sinterklaas hebben vandaag. Nee, nee, nee. daar <lacht> hebben uh, oh, trouwens wel. Maar nee, dat zou nee, ik. Um, nee, we gaan het er niet over hebben. Eh. Uh, de, en, maar ook de disco was ook zwarte. Dat werd dan later dan wel door John Travolta en noem maar op. En dat is nu eigenlijk ook weer aan de hand. Of liever zegt ook in de 60s de beat-explosie. Gewoon de, de Beatles en de Stones. Die baseerden zich op zwarte muzikanten uit Amerika. Uh -huh. En toen later werd, werden ze gewoon door Amerika ontdekt. En dat was dan, heette dan opeens de British Invasion. Maar de Beatles en de Stone, Stones die bleven me zeggen van... Luister... Dit is gewoon, dit, deze muziek komt uit jullie land gewoon. En um, Muddy Waters en uh, dat ja. soort jongens. Nou, dat is precies hetzelfde met de house gebeurd. Ja. En, um, want alle voorbeelden, alle jongens die ermee begonnen uit Chicago en Detroit zijn allemaal zwarte muzikanten. En dat is gewoon, oké, okay, Europa begreep het op een gegeven moment. En Europa heeft zeker ook wel een rol gespeeld met uh, dingen als kraftwerk en zo voor in de jaren zeventig al, gewoon echt pioniers van de elektronische muziek. Precies, en dat kwam uiteindelijk dus allemaal ja. samen... aan het eind van de jaren tachtig, zo rond ja. 88. En waarin jullie dat eigenlijk heel goed lieten horen... Eddie de Klerk en jij, onder de naam Amen... is in het uh, nummer Pay the Piper. En da daarin hoor je eigenlijk dus dan ook meteen... Uh, ja, het stukje maatschappijkritiek, zou ik maar zeggen. Precies. Want, want daar gaat het dus over dat dansen de sport van de duivel is. Hè? Ja. Wat gebeurt er in dat nummer? Nou, wij, dat was heel grappig. Um, Eddie de Claire kwam op een gegeven moment aan met... Uh, Eddie heeft een geweldige platencollectie met... Uh, allerlei dingen die ook niks met muziek te maken hebben. Dit was een plaat met een preek van een... Uh, een uh, zwarte Amerikaanse dominee. Die... Um, gospel gospeldominee. Of uh, die echt dans, en dat was dan in de jaren zeventig... echt veroordeelde als een uitvinding van de duivel. Dat ja. was helemaal... Maar het grappige is dat helemaal op het einde van die hele preek... is die hele, die hele kerk helemaal in trance en zitten gewoon... dan hoor je dat daar ook de roots van een heleboel zwarte muziek... Uh... Dus deze geschiedenis in deze plaat is eigenlijk maar wij vonden dit, voor de house. Ja, wij vonden dit gewoon echt grappig... gewoon om uh, ook door alle kritiek die er was geweest... Ja. Uh, om even uh, daar nog uh, wat olie op het vuur te gooien. Ja. Uh, ja, Pay the Pipe in 1989. Dance to the music. You've got to pay the pipe. Dance to the music. Dance to the music. Immortal, sinful and poor, shameful and disgraceful. Shameful and disgraceful. die attendeert me erop dat het schreeuw had. Weet je wel wat, wat je eigenlijk nu in elke random discoplaat hoort? Precies. Dat het, is ook die dominee. Dat is die het is gewoon die kleine als helemaal, hij helemaal erin zit. En helemaal uitzinnig is. Ja. Hij was gewoon een huisliefhebber, maar hij had het zelf nog niet nee, door. precies. Wat <laughs> grappig is, wij moesten aan Feteless denken. En God is de DJ. Dus die moet hiernaar geluisterd hebben naar die oude kwart eeuw de, oude plaat van, van jullie. Toch? Nou, is, het is wel echt um, ja, faithless. Het hele idee van, oké, okay, ik ben er eigenlijk niet mee eens. De, de, de DJ hoort helemaal niet vereerd te worden. De DJ is gewoon, uh, samen met het publiek maakt hij gewoon het feest. Eigenlijk een goed feest het is een gezant kunstwerk... met allerlei uh, elementen, decors... Aankleding het van het feest, in het midden, ja. gewoon alle lichten. Um, maar goed, de, de werkelijkheid is een andere. Gert. Nou, de nee, maar in de eerste, laat ik zo zeggen, in de eerste tien jaar van de house was het ook echt niet zo dat de DJ's werden vereerd zoals rockmuzikanten. Mm -hmm. Dat is echt iets van, vooral toen het echt commercieel begon te worden en zo. Dus uh, in de tijd van Pakweg dat Chesto echt groot werd. DJ's die daar met gespreide armen daar zo voor het publiek staan. Um, er is nog steeds een uh, harde kern. Um, puristen die vindt dat dat dus echt niet kan. Maar ik begrijp uit de manier waarop je het formuleert... dat jij misschien wel een beetje overheldt naar die harde kern van puristen. Nou, Wij maken er altijd een beetje een geintje van. Als we met Quasar spelen, <lacht> dan um, we hebben we jaren geprobeerd... om een keertje tijd te hebben om die beweging te kunnen maken. Maar, um, die die Jezus-beweging. Ja, vorig het... jaar was het eindelijk een keer gelukt dat per ongeluk... een foto werd gemaakt dat ik één hand in de lucht uh, stak... En toen uh, lachten ze meteen uit als ze zeiden dat het de poging was om uh, Chester te zijn. Ja, maar het heeft toch ook wel iets heel bizars dat je, dat je als jongetje van 23 of zo... dat je daar als een soort Jezus, uh, uh, uh, he, de Zoon van God, uh, staat te dj'en. Ik... ik, ik, ik kijk nu ook eventjes naar de, de, de cover van een bijlage... van de Volkskrant van vorige week, woensdag. DJ's van 17 jaar. Hoe de jongste generatie in Nederland de wereld bestormt. Er zijn jongens die, die hebben amper haargroei op hun bovenlip. Ja. En die staan daar gewoon iedereen in vervoering te brengen. Nou, dit ja. is echt een oude taartopmerking, Daar ben ik me van bewust. Maar, dat ja, maar dat het is wel ik... heel bijzonder. Ik, um, ik, uh, zo af en toe kom ik een tegen van uh, 18. Ik bedoel, die vindt het altijd wel leuk om mij aan te spreken... omdat... Ja, nou ja, ik loop al zo lang mee. En dan vinden ze het wel leuk om iemand die al zoveel heeft meegemaakt... te vragen wat ik vind van bepaalde dingen en zo. Maar die zeggen dan van ja, ik maak nou tien jaar muziek. Ik denk, huh? 18, <lacht> tien jaar muziek? Uh, maar ja, die is op zijn achtste... had hij al een computer en dan uh, gewoon een... Um, ja, je hebt een programma illegaal en, uh, download. Ja. En um, hup, gaat hij zelf uh, produceren en zo. En de, dus uh, de generatie van nu heeft het echt werkelijk letterlijk met de paplepel ingegoten gekregen en dat is um, echt wel een heel groot verschil want uh, ja ik hoor dus bij de generatie die, die er echt voor heeft moeten knokken ja, de pioniers van, uh, van de wereld. Het grappige is ook dance. wel dat die uh, jongens en meisjes uh, uh, als ze dan een boek een beetje hebben gelezen zo de eerste hoofdstukken uh, zeggen ze wel van shit ik wou dat ik dat had meegemaakt. Want uh, ja, het is nu natuurlijk wel gewoon zo algemeen en geaccepteerd ja. en dit en dat. Ja, zo uh, is het wel. De, dat hele vechten ervoor is eigenlijk ook wel heel spannend en leuk. Er is verkeersinformatie. Ik nog één file en die staat op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Met mij de Oost 4 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het programma Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending door naar onze site te gaan. RadioKunststof.nl of twitteren. Hashtag RadioKunststof. En wat kunt u dan kwijt? U kunt dan van alles zeggen over de house-muziek, de dancemuziek die viert nu een 25-jarig jubileum bestaan. Je kan het bijna niet denken, maar het is echt zo. Uh, Gert van Veen is onze gast vandaag. Hij is een van de pioniers van de dance in uh, Nederland. Hij hoort bij het illustere rijtje van Eddie de Klerk... Joost van Bellen en dus Gert van Veen. Die mannen die stonden ja, vooraan. Niet toen de neuzen werden uitgedeeld... Maar wel, de, maar wel de dance werd uitgedeeld. En Ze hebben zich altijd uh, heel stevig daarvoor... Uh, want het was een kwestie van echte nek uitsteken. Er ja. was veel verzet vanuit de mensen. Media. Uh, het werd ook niet veel gedraaid op de radio. Het was niet op televisie. Er... Nee, er werd op de radio altijd gezegd... inderdaad, uh, en op de televisie... ja, dat is geen muziek voor op de radio. Of, nee, daar uh, gaan het... mensen de radio uitzetten. Uh, ja. Er was weerstand vanuit de ouders natuurlijk. Omdat het ook drugsgerelateerd was. Omdat ja. die clubs eng waren en gek waren. Maar ook zelfs in het clubcircuit zelf... was er ook weerstand <coughs> tegen de, tegen de dans. Hoe kwam dat dan? Nou, het was echt een... Um... House was gewoon echt een revolutie. En het grappige was... Um, ik had uh, muziekwetenschap gestudeerd... zoals we het net al uh, over hadden. En mijn eindscriptie had ik geschreven... over de opeenvolging van stijlen in, uh, in de popmuziek. Uh, en dat gespiegeld aan hoe dat in de klassieke traditie is gegaan. Maar... Ik had dus een hele checklist van dingen die er altijd gebeuren... op het moment dat het oude en het nieuwe met elkaar beginnen te botsen. Mm -hmm. En een van die dingen is dat de oudere generatie, de gevestigde orde... altijd zegt, dit is geen muziek meer. En er uh, zijn nog een heel stel dingen, gewoon een bruisende nieuwe scene. Dat en, was uh, bij de komst van de Beatles ook zo, hè? Dat ja, precies, ervoor. en dat was aan het begin van de rock'n'roll net zo. Ja. En um, in de klassieke traditie dus ook zo. Gewoon bij de oude Egyptenaren was het al zo dat uh, van de nieuwe generatie werd gezegd door de oude generatie: wat zij doen is geen muziek meer. Dat hoort gewoon bij dat hele krachtenveld uh -huh. en die botsing daarvan. Dus ik had uh, op het moment dat het huis begon zelf, ja, ik was er gewoon totaal ingevoerd in hoe dat dan gaat met zo'n uh, en ik vond het heel jammer zelf dat ik niet echt gewoon het begin van de punk had meegemaakt... of het begin van de beat-explosie. Nu stond ik er middenin en op het moment dat het gebeurde... ik voelde meteen dat de geschiedenis om me heen werd geschreven. Ik wist het gewoon absoluut zeker, dit was de revolutie. En natuurlijk um, zeiden gevestigd door de gevestigde orde, dat is geen muziek meer. En vochten ze er tegen, want ze vochten voor hun eigen leven. En, ik, um... ik werkte zelf in de jaren in een club, de FNA in Eindhoven. Verwant met clubs als, als Doornroosje, Paradiso, O42, ja. en noem ze allemaal maar op in Nederland. Vera in Groningen enzovoort. En ik, ik werkte daar ook in die jaren dat, dat de house opkwam. En ik weet, want ik zat ook in de staf, dat daar echt met het mes op tafel werd gediscussieerd... Ja of we de house binnen moesten laten of buiten moesten houden. Ja. En dat ging dan over allerlei onderwerpen... zoals de aard van de muziek, het gebruik van drugs, ecstasy natuurlijk... of alle, alle varianten daarop. Maar het ging er ook over dat er geen gitaren in voorkwamen... en dat, nee. het, en dat het geassocieerd werd met verkeerde politieke denkbeelden. Ook. Oh. <laughs> ja, dat, dat, heb ik, dat laatste heb ik nooit begrepen, maar het was gewoon sowieso... De discussie, dit waren elektronische instrumenten... en dat werd ook gewoon ook in de hoek van de VPRO en zo... werd door de hele gitaar, de mensen die hielden van gitaarmuziek... Uh, werd dat beschouwd als eigenlijk geen muziek. Want het had niks meer met Bob Dylan te maken. Nee, precies. <lacht> en uh, er was niks aan, want uh, het, het idee... het heeft uh, Bram ook een keer tegen mij... ja, maar is, uh, één druk op de knop en dit um, zit gewoon. Het is geen muziek, iedereen hard. kan het. ja. Ja. heel raar idee. Ja, dat is wat vroeger ook wat bij Karel Appel werd gezegd, hè? Precies. Mijn dochter van vier ja. kan het ook. Ja. ja. Maar, uh, en dat drugsgerelateerde. Heeft, heeft de, de, de danswereld daar erg veel last van gehad uh, in Nederland? Van, Zeker van het, en nog steeds. Het drugs -imago? En ik, ik vind het ook echt schandalig dat zoveel kranten gewoon alleen maar uh, zeggen over. Ik bedoel, dat is een evenement als Sensation of zo, weet je wel. Ja. De hele Amsterdam Arena, uitverkocht, geweldig feest en dan staat er de volgende dag in het parool... Um, vier aanhoudingen bij Sensation. En dat is dan het bericht over Sensation, weet je. Gewoon, maar slaat het op. Gewoon, uh, dat is het enige wat ze erover kunnen zeggen... het enige wat ze erover kunnen melden. Hoe komt het dat, dat, dat dance gewoon moeiteloos wordt geassocieerd met drugsgebruik? Omdat, Veel meer dan uh, andere popmuziek? Ja, en helemaal onterecht. Want laten we wel wezen, hoeveel uh, doden zijn er gevallen... in de geschiedenis van de 25 jaar dance in Nederland ten opzichte van um, hoeveel er in de... hoeveel bekende... Ik weet het antwoord niet, zeg, hè, dat Nou, nu... nul. Er is niet één, um, één houseartiest overleden aan drugs. En als je gewoon even kijkt naar de rockgeschiedenis... al die uh, figuren die op hun 27e zijn overleden... Jimi Hendrix, Janis Joplin, tot aan Amy Winehouse nu... Jim Morrison, noem maar op... Uh -huh. um, het druggebruik, Ik bedoel, ja, dat, uh, dingen als uh, heroïne en zo... die zijn vele malen gevaarlijker dan ecstasy. Dat is mm -hmm. een hele... En we zitten ook gewoon in een andere tijd. Uh, het is... In feite, de house die vindt het gewoon gek om in het weekend los te gaan. Letterlijk los. Um, en dan eventueel ecstasy te gebruiken of wat dan ook. Maar uh, maandag weer gewoon verder met uh, het werk. En die... die mentaliteit, je, je praat erover... Alsof je dat ook wel behoorlijk aanstaat. Gewoon dat Ja, ik, niet vind, uh, ik heb de de me de de de daar 25 jaar um, geheel in kunnen vinden. Ja. Ja. Ben jij zelf eigenlijk ook iemand die zich op die manier... Uh, ik bedoel, af en toe een pilletje in het weekend en verder... Uh, ja, zeker. Ja. Ik, uh, Helpt vind dat het, eigenlijk? Nou, ik vind het heel prettig om een beetje gewoon... Um, op zo'n bepaalde manier helemaal... Uh, ja dat, dat je echt gewoon helemaal mee vloeit in uh, het moment, mm -hmm. zeg maar. Uh, bijvoorbeeld afgelopen maandag... Um, we hadden na de hele ADE... we hadden zondagavond... Amsterdam Dance Event. De hele Amsterdam ja. Dance Event. De vijfde nacht hadden we met uh, Laurent Gagné opgetreden met Quasar. En uh, Duitse DJ Corotte en uh, vrienden van ons Musselfarm... Uh, dat was een hele nacht geweest en daarna moesten we nog een, uh, de hele maandag door. Omdat uh, we een after hadden in studio 80. Ja, dan vind ik het wel prettig als ik uh, dan helpen. Als er nog wat als... middelen zijn. <laughs> en dat ging, uh, de tijd vloog. Ja, de, de after is eigenlijk als ik het boek goed begrijp. Je begrijpt, ik heb heel veel kennis uit dit ja. boek opgedaan. Hè? Die after, die is minstens net zo uh, belangrijk als het event zelf. Ik bedoel, uh, dat is eigenlijk ook opgekomen met de dance. Dat, dat, de, dat de legale en illegale partijtjes daarna, ja, daar okay. gaat het ook om. Hè? Nou, het is het hele idee dat je eigenlijk niet wilt dat het feest ophoudt. Dus, uh, na dat ligt het feest in de kern van de muziek besloten. Dan ga je nog verder. Ja. En uh, nog. Het ja, was een heel grappig zaterdag hadden we ook een uh, after. Uh, maar ik was vrijdagnacht even thuisgebleven om enigszins op uh, krachten te komen. Toen dus zijn we zaterdagochtend om 9 uur... naar een after gegaan uh, in Studio 80 met Ricardo Fille Lobos. En dat was wel heel grappig, want iedereen was dus al de hele nacht uh, bezig. En uh, inmiddels ochtend. En uh, als je daar dan broodnuchter in komt, is ook heel grappig. Want dan... Uh, in no-time word je helemaal ook min of meer één met de sfeer van dat moment. Het ja. is gewoon heel gezellig. Is het ook zo dat je daardoor dan loskomt van dagelijkse zorgen? Heeft het die functie eigenlijk? Ja, absoluut. absoluut. En dat vind ik ook echt heel um, essentieel dat je dat zo af en toe doet. Want um, gewoon alleen maar blijven steken in, uh, zoals ik dat altijd noem... het huis- en keukenbewustzijn, dat is echt heel erg... Um, ik vind de schelle werkelijkheid van gewoon alleen maar bezig zijn met dat soort dingen heel naar. Ja, maar wat jij nu zegt, dan kan je ook op yoga gaan. Ja, dat uh, doe ik ook. Oh, ja. Je bent heel breed. <lacht> <lacht> en op yoga en, uh, en dit. Uh, we gaan even luisteren naar jouw band, want het is uh, belangrijk. Je was niet alleen journalist voor de Volkskrant in die jaren. Je bent ook met Quasar weer op pad gegaan. Je stond te dansen, je maakte muziek. Maar het was, want vroeger werd er heel vaak gezegd... House is helemaal geen muziek en het komt gewoon uit zo'n elektronisch kastje. Ja. Jullie gingen gewoon, en nog steeds, met, met, met muzikanten op stap. Ja. Hoe ziet de band eruit? Hoe zag de band eruit? Uh, nou, we hebben in allerlei verschillende um, bezettingen gespeeld. Uh, ook een periode met een drummer, Leon Klaassen. Een van de beste jazzdrummers van Nederland. Ja. Um, met danseressen in het begin. Heel veel met danseressen. Omdat we echt gewoon als we door het jongere circuit speelden... van clubs als de Ervenaar... Ja. Uh, tot aan Bolwerk in Sneek, Tivoli, Utrecht, noem maar op. Helemaal in het begin, toen we net uh, zo rond ne 1990, 91. Het publiek was zo gewend aan bandjes gewoon een beetje daar te staan kijken naar de band op het podium. Maar wij moesten gewoon uitleggen: van ja, nee, maar je moet niet staan te kijken, je moet dansen. Ja. Dus we hadden danseres bij ons om echt te laten zien wat nou de bedoeling was. En um, dus we hebben met allerlei, um, in allerlei bezettingen hebben we dat gedaan. En ja, het, het, de reden dat ik in het jongerencircuit gewoon, we hebben met Kweze echt gewoon heel Nederland een paar keer rondgespeeld. En de reden dat wij die vorm kozen, dat kwam omdat ik in de jaren tachtig in allerlei gitaarbeentjes had gespeeld. Met muzikanten die later terecht kwamen bij Urban Dashword, Spinfish. Mm -hmm. Erik de Jong Spinfish, uh, daar heb ik mee in een beetje gezeten. Oh, je noemt nu trouwens twee mensen die heel veel gebruik hebben gemaakt van elektronica en, en van allerlei dingen. Um, ja, uh, en um, uiteindelijk komt het ook weer terug. Huh? Precies. En ja, de, um, dus het hele idee van, met, met, met die jongens heb ik ook al gewoon het uh, jongeren doorgespeeld, zeg maar. Precies. Dus ik vond dat, ja, dat was voor mij gewoon heel vanzelfsprekend om dat te doen. Ja. En ook heel leuk, omdat gewoon op een heleboel plekken in Nederland... was dat dan voor het eerst dat ze een houseparty uitprobeerden. Met een beentje, zei ja. het een elektronisch beentje, maar... Laten we even luisteren. Quasar van Gert van Veen. Last Train to Paradise. There's a full moon in the sky, I'm on the last train. to on the I'm on the last train. Ja, dun dun, uh, oh, we hebben het even over Duncan Stutterheim, van ID en DT. Is net uh, verkocht aan, uh, aan Amerika, dat uh, kwam vorige week in het nieuws. ID&T, ja. ID&T kwam vorige week in, uh, werd verkocht en was al voor een deel verkocht aan Amerika. Maar nu ja. helemaal 100%. Nu helemaal. En is hij daarom nu een multi, multi-multi-multimiljonair? Nou, dat of... was hij al ruim van tevoren, maar nu natuurlijk Dan helemaal. moet met al dat geld gaan doen? Ja, leuk woedstok spelen? Ja, nou, hij uh, kan nu uh, voor de rest van zijn leven echt alles doen wat hij wil. Um. Is dit een, uh, Zit er iets van verlangen in jouw stem nu? Nee, nee, nee. Ben jij rijk geworden van de business? Nee, Al die is... jongens om jou heen die zijn stinkend rijk ja. geworden. Hoe is het jouw Maar vergaan? dat is met pioniers nooit, weet je. Pioniers worden nee, niet rijk. Nee. Joost en Bellen en Erik Klerk zijn ook niet rijk geworden. Nee? En wat betekent dat? Dat jullie kunnen gewoon goed ervan rondkomen? Nou, eh... Um... Ja, ik uh, kan ervan rondkomen, ja. Maar daar heb je het wel mee gezegd? Maar ik ben er niet rijk. Maar dat is nooit mijn ambitie geweest om er rijk van te worden. Nee. Dat is ook gewoon wel ongeveer het laatste wat me interesseert. Nee. Ik wil dat... gewoon de dingen doen die ik leuk vind. En goed vind ook. Ja. Want kijk, eerst was die. Nou, het was trouwens wel heel grappig um, over uh, dat. dat daar, daar was ik dan wel redelijk trots op. Uh, Duncan, die was een keertje bij mij uh, thuis. En hij heeft dus een heel pand op de uh, Prinsengracht een compleet pand, gewoon ja. zoveel verdiepingen. Um, en ja, alles erop en eraan en dit en dat. Toen kwam bij, bij mij thuis um, ja een heel bescheiden huis... maar wel met een mooi studio in mijn tuin in um, de baarsjes. En uh, hij, was, uh, hij zei van, dat is echt wel helemaal te gek wat je hier zo hebt. En ja, het is gewoon echt helemaal niks vergeleken bij wat hij heeft... maar gewoon de, de vrijheid van uh, mijn... Um, Situatie, dat is wel gewoon heel uh, aangenaam ook. Ja. Want in de eerste instantie was house natuurlijk uh, en dens was. Uh, uh eigenlijk dat alle alternatieven naast elkaar konden bestaan. Hè? Dus juppies en niet-juppies, gay en straight. Ja. Uh, uh, uh, uh, daarvoor was het een wereld van gescheiden subcultuur geweest. En nu ja. ging iedereen, de neus stond dezelfde kant op. Je stond ja. uh, broedelijk en zusterlijk naast elkaar te dansen. En dat ja. en allemaal voor datzelfde vrijheidsideaal. Ik heb de indruk, en als ik je boek lees... dan, dan wordt dat ook wel bevestigd... dat het dan langzamerhand door de vercommercialisering misschien wel... Ja. Uh, steeds meer weer... In subcultuurtjes opbreekt. Hè? Dat, dat je weer al die soorten krijgt. En uh, dat het eigenlijk uiteindelijk nu het weer nu het mainstream is geworden, eigenlijk ook weer een hokjes. Ja, nou, het, wordt. Het, het, de, de mainstream, de echte, de, de echte grote DJ's die nu in Amerika krijgt een, uh, in Las Vegas krijgt een DJ voor één uh, optreden, iets van. Um, 40.000 dollar. Ja. Of voor één nacht een paar uur draaien. 40.000 dollar of um, meer. Nee, sorry. Het is volgens mij echt nog veel meer. Soms wel een ton. Nou, ik vind 40.000 dollar ook al heel veel. Ik, <laughs> <laughs> maar het zijn echt belachelijke bedragen ja. gewoon. En uh, dat heeft ook een beetje wel uh, alles uit zijn verband gehad. Want uh, bijvoorbeeld. Uh, in Amsterdam gewoon. Uh, ik run een clubje in Amsterdam, eh, Studio 80. Een aantal DJ's die wij gewoon een aantal jaren geleden nog konden krijgen voor. Um, ik noem wat. 500 euro. Die kosten nu opeens 20.000. En um, dat kunnen we dan opeens niet meer betalen. Nee. Dat hele, die hele zuigkracht van dat Amerika is uh, wel gewoon um, heel erg voelbaar. tot in de diepste diepte van de underground. Maar goed, uh, dat uh, is niet erg, want er zijn altijd dan weer... dat is de reden ook gewoon, dat er steeds weer... Uh, het is zo erg niet te controleren... elke keer als dan de commercie weer gewoon iets afneemt, uh, zeg maar... dan ontstaan en je denkt even dat je een platgebrand bos hebt... Dan uh, zie je opeens weer van die groene loodjes opkomen. Gewoon weer een volgende generatie. En, nieuwe ideeën, nieuwe en dat muziek. Zijn gewoon, en dat is hetgene wat ik verreweg het leukste vind. Gewoon de DJ's die jong, enthousiast, eager zijn. En die gewoon het niet doen voor het geld. Maar gewoon omdat ze het... Te gek vinden om die muziek te doen. Maar als ik dan de jongens hier op de voorpagina van de bijlage van, van, van woensdag 16 oktober van de Volkskrant zie staan. Dan zie ik toch allemaal jongens, in, als ik mijn ogen zo'n klein beetje dicht doe, dan denk ik, het zijn allemaal jonge DJ Chesto's. Ik bedoel, er is toch ja. een soort. Ja, dat is toch zo zo allemaal dat heen. Nee, maar dat. Uh, dit er is sorry. een soort school, is het toch. Niet, uh, maar dit is niet uh, wat jij hier, uh, deze jongens. Uh, dit is niet uh, de werkelijkheid van de echte underground. Ah, voilà. De echte underground is gewoon nog is steeds... heel haar. En die zal altijd hetzelfde blijven ook gewoon. Dat is, en dat is het werkelijke kloppende hart van de scene. Laat daar geen uh, twijfel over bestaan. Gewoon al dat andere is gewoon... Ik bedoel, de hele geschiedenis van de popmuziek... Uh, de, is niet anders dan in, in, in de hele rockgeschiedenis uh, gewoon... Je krijgt op een gegeven moment gewoon handige zakenmannetjes. En uh, ja. managers. En uh, financiële hupplepup En bla bla bla. Het is allemaal heel leuk. En, maar op een gegeven moment drijft dat gewoon als een grote zeepbel. Gewoon weg van het werkelijk kloppende hart. En. Um, Maakt het maakt ook niet uit. Veel plezier ermee. Ik ben er ook niet jaloers maar, op. Maar wat mij interesseert <kwijnt> eraan is... Uh, kijk, Robbie Williams die was vorige week in college tour uh, op televisie. En die zei dat hij spijt had van de tatoeages over zijn hele lichaam. Omdat iedereen... Uh, maakt niet uit, van alle rangen en standen... Iedereen heeft nu tatoeages over zijn hele lichaam. Ja. En dus daarmee is de waarde van de tatoeage eigenlijk uh, gedevalueerd. Hè? Uh, ja. Afgenomen. En uh, Williams die, die, hoop, die had gehoopt dat hij er nooit aan was begonnen. Omdat, omdat die hele pioniersfunctie van tatoeëren eigenlijk een beetje weg is gevallen. Dat zou je van de dance ook kunnen zeggen. Het is zo gemeengoed geworden. Iedereen gaat naar dance. Uh, ja, maar de, de, de, de, dat ik. is allemaal niet... Uh, Ter Dat is allemaal gewoon niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat gewoon... Dat je hebt het hele idee. Gewoon een DJ die uh, de beste platen die hij kon vinden. Bij elkaar heeft gezocht. En dat op een manier presenteert aan een dansvloer. Mm -hmm. En gewoon dat de dansvloer echt gewoon... Op een gegeven moment helemaal erin zit. En de DJ ook. En ze geen van beiden van ophouden weten. En dat dat gewoon uren doorgaat. En dat iedereen na afloop zegt van... Wauw, dit was een te gek... Feest, Dat is gewoon niet kapot te krijgen. Dat is gewoon de essentie van de house. Ja. En dat is nu, dat heb ik de afgelopen dagen... tijdens de MCNN Dance Event... op verschillende momenten ook zo erg uh, meegemaakt. En zo erg bevredigend ook. Dat is gewoon... Dat bestaat nog steeds net zo hard. En ja. dat is gewoon waar het werkelijk om gaat. En Want bij die, al die andere uh, grote namen en bla. Leuk, maar uh, veel plezier ermee. Niet interessant, duidelijk. Er komen vragen binnen van mensen die naar dit programma luisteren. Eén die zegt als rechtgeaarde rocker... snapte ik als veertiger de, de dance... eindelijk nadat ik op Lowlands de ratio heb losgelaten. Ja, sorry, maar dat vind ik wel... Bij... <laughs> nee, ja. maar oké, okay, natuurlijk, nee, kan overal gebeuren. En Lowlands... Um... Michael uit Nijmegen is dit. Ja, nee, dat is, is wel grappig. De, um, wij speelden met uh, mijn groep Quasar in 1993... Op de eerste Lowlands als after programma. Ja. Urban Desk was de afsluiter. En wij mochten als after. En dat uh, was de eerste poging om ook een beetje dance te doen. Want dat hebben ze heel lang buiten de deur, weten. Nou ja, ze hebben het wel een beetje gedaan. Al vanaf de eerste. Dit was de eerste Lowlands. Maar de, het was wel zo dat uh, de mensen van Lowlands zeiden tegen ons: het kan best wel zijn dat uh, de mensen met. Um, met uh, gaspollen en noem maar op gaan uh, gooien. Want uh, wie weet trekken ze het wel helemaal niet. Nou, het bleek reuze mee te vallen. Maar langzaam maar zeker, Lowlands is gewoon steeds meer opgeschoven. Doet steeds meer aan dance. Omdat, uh, ja, nu wel duidelijk is dat um, de nieuwe generatie... langzaam maar zeker al, die, um, al dat verzet tegen dance van de oude... Van de oude generatie los heeft gelaten. Ja. ja. Zo is het gewoon, ja. Uh, Klein Konijntje. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je echt zo heet, Klein Konijntje. Ja, ik weet het niet natuurlijk. Maar in ieder geval, die schrijft ons het volgende. Allemaal romantisch, de geschiedenis van de dance. Maar je mag ook keihard zeggen dat naast de export van de muziek... de export van ecstasy samen ging als exportproduct. Dance, discotheken verkochten aan klanten drugs. Daar maakt Klein Konijntje zich boos over. Oké. Okay. Nou, er zijn een aantal clubs die dat hebben gedaan. Maar over het algemeen uh, was dat niet zo. Nee, en je keurt het ook niet goed? Of, of vind je er überhaupt iets van? Uh, nee. Nou, je het zou idee kunnen denken dat het... zo'n club het reguleert... door in ieder geval goede spullen te verkopen. Ik zeg er maar wat, hè? Ja, nou, kijk, ik vind... Uh, ik vind het zou veel handiger zijn. Ik ben überhaupt voor het legaliseren van alles. Ik bedoel, ik vind uh, hoe Nederland omgaat met de hele... Uh, Hele hasje en wiet, dat slaat nergens op gewoon... Um het zou veel beter zijn als het gewoon legaal zou zijn... en je gewoon een controle een kwaliteitscontrole kon hebben. Zodat er geen uh, ellendige ongelukken ja, meer mee nee, gebeuren. Ja. Doel, um... Theo van der Schaaf die schrijft ons... Ik kan genieten als ik per ongeluk een keer op een dancefestival of feest verzeild raak. En dan ga ik ook helemaal los. Maar er beklijft nooit iets. Ik kan van de afgelopen twintig jaar geen enkel nummer terughalen van enige betekenis. Hoeveel house, techno of wat dan ook... Uh, heeft een diepe muzikale indruk. Nou, dat moet je aan Gert van Veen vragen. Die heeft daar wel een antwoord op. Ja, maar ik bedoel, Noem kijk, iets. Dit Noem is, iets. Dit is niet. Dit is niet. Als je kijkt dat uh, gewoon uh, bepaalde dance radiostations als uh, Fresh FM of zo, die hebben dan, uh, die laten hun hun uh, luisteraars een dance uh, top 500 samenstellen. En er is geen twijfel aan. Het publiek weet gewoon haar fijn te zeggen: van dit is echt gewoon een nummer dat voor mij gewoon. Dat ik nooit heeft. zal vergeten. Ja. Um, dat is precies hetzelfde als in de rockgeschiedenis. Echt gewoon, er is geen enkel verschil. Je voelt dus. in deze vraag ook weer enige weerstand. Weerstand tegen. <laughs> ja, ja, ja Huis. gewoon het uh, ja. bekend liedje. Ja. Toch? Jij mag zo meteen aan je tegel gaan werken, maar niet nadat ik heb gevraagd en daar graag een kort antwoord op wil. We, we kwamen erachter Joost van Bellen die gaat er in een retraite oort zitten om tot rust te komen. En die jongens van uh, IDT doen dat ook hè, op Ibiza allemaal. Ja. Uh, is dat een teken van de tijd? Of hebben de mannen na al die jaren een diepe behoefte aan stilte? En zo ja, heb jij dat ook? <lacht> <lacht> nou, volgens mij is het wel. Kijk, dit is een zwaar leven hoor. Er ja. laat daar geen twijfel over bestaan. Jij bent 58. 60, ik ben 58. 50. Yeah, en, still going strong. All the rockers never die. Nee, nee, precies. Maar het... Um, je moet je voorstellen... Ik bedoel, die rockbands... Die zijn gewoon fucking om 12 uur klaar met hun optreden, weet je wel. Ja, die hebben makkelijk Dat is gewoon praten. echt helemaal niks. Jullie moeten tot 8 uur ochtends door. Ja, tot 8 uur ochtends. En, uh, of later. Of meestal later. Want is daar wel gewoon een goede CO-regeling voor? Daar is helemaal geen goede... <lacht> <lacht> Ga er maar nee, dus, uh, schrijven aan je. Kijk, iedereen heeft uh, echt wel recht op zo af en toe Dit is gewoon echt een zwaar leven. Ja, yoga, retraite en af en toe gewoon helemaal geen ja. drank en drugs. Dat schijnt ook heel goed te helpen. Epcorunia, die komt zo meteen... Naar 8 uur in twee dingen. Je moet een motto opschrijven. Die ga ik nu oh. opvragen. Twee dingen. Maar geet Rijntje, zometeen meteen 8 uur. Wat schrijft Gert van Veen op? Hij heeft nog 10 seconden. Wat ga je schrijven? De zeg het nou. Oh, ik schrijf op: The future is now. Is Dank mevrouw Jensen. Dit was aflevering 2718. Licht op het noorden, De zondagavond, 10 voor half 9 op Nederland 2. Wij zijn er maandag weer. Jazeker wel. En ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Internet. Logs. Twitter. Kranten. Radio en televisie. Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. De natuur blijft de natuur wel. Alleen bewust worden van wat je in je omgeving hebt, dat kun je alleen maar met elkaar. Je verkoopt ook meer kranten uh, of je trekt meer kijkers naar je televisieprogramma... als je een mooi sensatieverhaal erin gooit. En hoe is je stemming? Ja, goed. Vrolijke mensen. Helemaal top. Rugzakje? Rugzak. Uh, ja, daar gaat het in straks. Oh. de gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voor een perfecte akoestische oplossing ga je naar enkaatro.nl. Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.